10 uur. Paterboog moet met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een meisje van 7 vanavond gewond geraakt bij een schietincident. Ze wordt in het ziekenhuis behandeld en een man van 47 is opgepakt. De relatie tussen de twee is niet bekendgemaakt. De politie zegt dat er mogelijk sprake is van een ongeluk...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 Een man die afgelopen weekend ernstig werd mishandeld in Enschede is vandaag overleden. Het slachtoffer van 26 werd zaterdagnacht door vier mannen mishandeld in het centrum van de stad. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal verdachten heeft zich gisteren zelf op het politiebureau gemeld. De aanleiding voor de mishandeling is nog onduidelijk. De rechtstreekse treinen van Amsterdam en Rotterdam naar Londen gaan vanaf 26 oktober rijden. Volgens de NS is de komst van de Eurostar-verbinding een paar keer uitgesteld vanwege de coronacrisis. De reistijd vanuit Amsterdam naar Londen wordt iets meer dan vier uur, vanuit Rotterdam 3,5 uur. Omdat reizigers voor Groot-Brittannië hun ID-kaart moeten laten zien... zijn er in Amsterdam en Rotterdam speciale terminals gebouwd voor ticket- en ID-controles. Reizigers moeten zo'n drie kwartier voor vertrek aanwezig zijn. Het weer nog. Vannacht is het wisselend bewolkt en op een enkele bui na het droog. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen neemt de bewolking snel toe en gaat het af en toe regenen. Vooral in de noordwestelijke helft van het land. Het waait stevig. Het wordt morgen 17 tot 20 graden. Woensdag is het aan zee stormachtig. Dit was het NWS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. zandvoort, zon, zon, Luisteraars, welkom bij deze, ja, nou, ik denk bijvoorbeeld al een wat bijzondere uitzending, namelijk uitzending 1400, 1400 uitzendingen van Peaceful Radio Show. Mijn naam is Benno Veugelun en ik was al 1400 keer uw gast hier in dit uh, New Age muziekprogramma. Een andere bijzonderheid is dat de vier nieuwe albums waar we vandaag uh, naar gaan luisteren, tenminste hier wel steeds een trekker van die zijn is... Uh, uh, wereldmuziek. World Music. En uh, drie daarvan komt van het... Uh, Engelse label Ark Music... uit Engeland. Zoals, eens even kijken op mijn lijstje... want uh, voordat ik een beetje ga jokkenbrokken... nee, die eerste niet. Die komt van een ander label af. Dus een zusterlabel van Ark Music... met een hele ingewikkelde naam. Dat kan ik allemaal niet uitspreken. Maar het zijn in ieder geval de Rheingang Sisters... Uh, met hun album uh, Recypher. Daarna komt Kuljit Bahamra Bahamra met essence of raga tala raga. het uh, ja, uh, heeft iets met uh, Indisch te maken, Indische muziek te maken. Goed, en dan komt gelukkig gewoon John Fluker op piano en nog een aantal collega's voor hem, want er zit nog het nodige solo piano werkjes in. ...maar toch ook wat Spaansachtige achtige muziek... ...zoals Sol Español... ...van Sherry Vinter ...en Chris Jacom. Oké, okay, uh, we sluiten af met... ...Mark Holland, ja... ...met Dreamwalker. En daarvoor zit uh, The Thirst Force... ...en dat uh, was onze... ...sympathieke Amsterdammer... ...Helene Eskenazi en maakte daar deel van uit. En die hadden... In, ...nou toch al heel lang geleden... ...het album Global Force gemaakt... ...en... De Third Force is, uh, staat altijd gerand voor een behoorlijk tempelmuziekje. Veel luisterplezier en peaceful radio Pintin, Daar vind je de playlist en dit programma terug. I I'm Tim Anderson, and you're listening to Peaceful Radio. I'm Kelly Andrew. Thank you for listening to Peaceful Radio.